ja, welkom terug bij het uh, Sportforum. Onze gasten nog steeds Robert Misert van de Volkskrant. Danny Nelens, wieleranalyst van NOS. En Henk Hoiting, chef sport van Trouw. U luistert al, kijkt dat dan ook. Als u wil, er hangen webcams en die zijn te zien op nporadio1.nl. Maar eerst gaan we even beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. <tieden> Tennis'er Rafael Nadal staat sinds vandaag officieel... weer op de eerste plaats van de wereldranglijst. Nadal heroverde de positie zonder zelf in actie te komen. Hij profiteerde van de vroegtijdige uitschakeling... van Roger Federer bij het toernooi in Miami. En nog meer tennis. Kiki Bertens heeft vrij eenvoudig de tweede ronde bereikt... van het graveltoernooi in het Amerikaanse Charleston. De nummer 27 van de wereldranglijst had slechts één set, uh, had het slechts één set lastig... met Veronica cepeda Roig uit Paraguay. En Jimmy Floyd Hasselbank is ontslagen als trainer van Northampton Town. De oud -aanvallen wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van zijn team. Zijn ploeg zakte naar de 22 e plaats van de League One... die 24 ploegen telt. En de Nederlandse curlingmannen hebben de vierde groepswedstrijd... van het WK in Las Vegas nipt verloren van Japan. In de verlenging waren de Aziaten net te sterk. Het werd 7-6. <totstuk> PSV won zaterdag met 5-1 van Nac Breda. Duidelijke, maar misschien wel geflatteerde cijfers. Ajax had het een stuk moeilijker in Groningen... waar Klaas-Jan Huntelaar in de laatste minuut de verlossing bracht. Nu is Ajax weg met Neres aan de rechterkant. Brengt hem over het doel. En dan komt hij bij uh, Huntelaar, Huntelaar, doelpunt! Ongelooflijk! Wat oh, oh, oh, niet ai, te geloven, ai, ai, ai, ai, ai, de tien... Van Ajax scoren tegen de 11 van Groningen. Huntelaar geen bal geraakt. De hele wedstrijd niet. Maar dan laat hij zien dat het een topspits is. Ja, ik denk dat het vandaag een hele lastige wedstrijd was. Uh, uh, zie je vaker ook na, na Interlands. Dat jongens terugkomen en uh, uh, ja, toch een beetje vermoeid veel reizen. Uh, en dat zag je vandaag eigenlijk ook in de wedstrijd. Uh, uh, was niet helemaal uh, vanaf het begin iedereen daar. En, uh, helemaal niet hoor. Nou ja, kijk, er waren wel een paar momenten, maar uh, belangrijke momenten troef het dan soms af. En uh, daarna was het wel ietsjes beter, maar het was nog steeds niet, uh, niet heel goed. Ja, en blijft dus op zeven punten van PSV. Maar ja, wat gebeurt er met het vertrouwen bij de Amsterdamse club en haar aanhang met zo'n wedstrijd? Henk, jij koos het al even als moment, hè? De, die, die eerste helft, waar je gewoon heel erg verdrietig van werd eigenlijk. Wat, denk jij? wat doet hij met zo'n club? De club, als je dit toch wint, gewoon ja, je kunt, je kunt er ook nooit geland worden. Hè? Dat je, denkt, nou ja, we, we kunnen ons blijkbaar voor om zo te spelen. Als een natte krant, ja, nou wat ik net ook al zei, het is al heel vaak zo. Hè? Ik heb het nog even nagekeken: de trainer is nu elf wedstrijden. Heeft hij uh, de leiding gehad, en twee daarvan kun je eruit nemen. Dat was een eerste wedstrijd tegen Feyenoord, Was ook niet goed, maar hm. nou, dat was over het algemeen. Dan was hij zo heel veel En die wonnen ze met 2-0. En nog een de pek volle, ergens in het midden van die reeks. Voor de rest zijn het eigenlijk allemaal wedstrijden volgens dit patroon geweest. Inderdaad, slecht beginnen en dan meestal, ja, het is Nederland... Uh, win je uiteindelijk toch nog wel. Nog 0 -0 dus en en van 0-0 te Adel bijvoorbeeld. En Adel zat er, zat er, 0 -0, zat ja. er tussendoor. Ja. Ja. Dus ja, daar kun, je, daar kun je als club ook niet veel aan ontlenen van... het gaat toch wel goed. En, en wat je, vertrouwen vroeg je ook geloof ik nog even... nou ja, wat ik van supporters zo'n beetje ja, voor wat het waard is, maar toch zo'n beetje zie en lees... die hebben er ook geen vertrouwen meer in. Nou ja, dat begrijp ik wel. Uh, we hebben Huntelaar ook horen zeggen... dat het misschien te maken heeft met de Interlandperiode. Ja, dat vond ik ook heel merkwaardig. Dat heeft, dat, ten Hag zei dat ook. Ja. Je zou ook kunnen zeggen dat ze daar juist vertrouwen uit Tuurlijk, hebben, ja, ja, in hebben. In dit geval wel. Dat wil wel eens dat het niet loopt. De afgelopen jaren is dat vaak gebeurd bij Oranje. Maar nu, ja, Van der Beek heeft leuk gespeeld. Uh, hij heeft mogen spelen als ja. basisspeler. Ja. Nou, de licht, die krijgt alle lof die hij kan, kan bedenken. Zie je echt, deed goed. Zie ik, nou ja... Dus, Klaar valt ja. in, ja. maakt ja. ze maak ja. ja, dus dat, ja, ja, dat, dat zijn allemaal hele dingen. En dat, dat ja, het, het Ten Hag heeft, is sowieso wel een beetje aan het, aan het draaien... en aan het doen en aan het dingen zeggen waarvan je denkt... ja, waar gaat het over? Maar dat Klaas-Jan Huntelaar, toch een hele ja. nuchtere... down-to-earth prof... Dit al zegt, dat vind ik heel, heel raar. Ja, maar dan hard zet zin daarvan. Ja, ze zijn niet fris. Maar ik denk dat ze juist ja, gewoon wel fris zijn. Als ze, als ze goed hebben gespeeld, ze komen terug met een goede ervaring. Kom je anders terug dan wanneer je vier keer, twee keer final keer, op je kloot hebt gehad. Dat toch zou, niet, je zeg, zeggen, ja. Ja. zou je maar zeggen, ja. Maar is dat dan paniek? En zover was het ook niet door Geneve. Maar is dat dan paniek in die dat ze zo reageren? Ja, nou ja, ze weten het inderdaad niet. Nee, ze weten het van elkaar. Maar dat zit ook een beetje in de... Type spelers wat Ajax al jaren heeft, dat zijn niet ja. de beste jongens die qua onderlinge eh, corrigerend vermogen en zo die elkaar bij de les kunnen houden. En ja, dat heeft Ajax al jaren in, dat, dat type. Maar het komt ook, denk ik, omdat, omdat Ten Hag zo, na, na, zo nadrukkelijk kiest... voor controle, controle, controle. Ik wil eerzekerheid inbouwen. Terwijl Ajax natuurlijk he, onder Peter Bos uh, misschien wel overdreven af en toe. Uh, maar er was maar één ding belangrijk. Dat was hup, afjagen, bal in bezit krijgen en een goal maken. En dat mis je nu. Het is nu bij Pace... Ja, je ziet nu toch weer heel veel gepriegel zoeken. En dan moet je maar... Nou, ik het geluk. dat Dan zie ik dat met één, twee momenten een wedstrijd kunnen openbreken. als het dan een keer niet lukt... Zie je heel weinig brieven. Maar misschien is het ook wel dat ze wel aanvoelen... waar spelen we eigenlijk voor? Mm, nou ja, nogmaals, zolang ja. het kan, kan het. Zou dat niet als een soort deken eroverheen hangen? Van ja, we kunnen wel winnen, maar ja, we winnen eigenlijk niks. Ze kunnen natuurlijk nog wel een hoop verliezen. Nou, Dan kun je natuurlijk ook die tweede ja, maar, plek maar, nog verspelen. Ja, waarom? Je moet toch tweede worden? Ja. Dat is okay. wat ik ja. het zijn toch ja. profs? Ja. Ja. En, en hier zit een beetje de suggestie in dat ze het wel hadden gekund... maar dat het nu, daar geloof ik niks van dat ik in het begin had, ze zijn niet zo goed. Nee, maar je kan wel ze zeggen, zijn echt, echt zijn met elkaar dat blijven niet blijven natuurlijk wel mensen, dus nee. die, die op een gegeven moment misschien ergens achterliggend in hun hoofd zoiets hebben van Nee, want ze spelen ze... het hele seizoen al zo. Ja, ja. precies. Ja, maar ze ja. is het wel nog altijd aan de coach om die tweede plek eruit te slepen. Nee, maar losjes in daarvan ik gelijk. Kijk, als ze nou elke week fantastisch spelen He, daar kun je nog inderdaad zeggen van, nou goed, okay, PSV uh, ja. is een is misschien wel beter. Maar dat is dus niet zo. Ajax is... doet het al wekenlang. He, dus eigenlijk is het gewoon wachten. Daar, daarom is die hele kampioensrace ook een beetje een soort illusie. En we zijn natuurlijk allemaal ja. als, als media blij dat er nog iets van een kampioensrace is. Tussen aanmaakstrekers. Dus, maar die is natuurlijk ja. helemaal niet. Ik bedoel, omdat Ajax niet echt laat zien, wij zijn de grootste uitdaging En PSV hoeft maar even een vaakjes te maken en we gaan droppen en erover. Ja. Het is geen Nicky Terzera. Toch Aijs. is het spel van, <laughs> ja. van PSV is ook niet echt om over de huis te schrijven. Nee, maar ja, er toch. Maar kijk, maar het gekke is, PSV scoort dan toch weer uit twee corners en een penalty. Daar kunnen we lachen over doen, dus misschien dat zo'n deze was, was het misschien lastig geworden. Maar nou, bij PSV zie je wel dat er toch heel veel duidelijkheid is. Ze weten precies hè, wat ze kunnen doen. Ze spelen naar hun mogelijkheden. Ze lachen ze rot als, uh, als een verbekend of een wat dan ook. Het ziet er niet echt heel sprankelend uit, maar PSV wint. Dat is het enige wat telt daar. Ja, het, dat kan er, het kan er ook niet sprankelend uitzien. Want, ja, wat ja, wat het, hebben ze, ze hebben ze niet zo'n goede voetballers. Nee. Uh, dus ja, dit is en, maar, nou stel ik een vraag. Als, als uh, Philip Cocu, de trainer van PSV, als die wat dingen zegt na een wedstrijd, uh, begrijp je dat? Wat nou, hij zegt? Meestal luister ik drie woorden en dan ben ik in slaap gevallen. Of raak uh, ik oh, iets anders Dan krijgen, we dat, weer. krijgen, krijgen we, dat weer. we dat weer. Nou, zo krijgen we dat weer. Dat is toch vind ik, de hele oppervlakkige. Dus ja. eigenlijk eens kritiek die er op Cocu is. Hij zou wel saaie praten zijn of wat dan ook. Nou. Oppervlakkig, hij zegt gewoon vaak helemaal niks. Nou, als je goed luistert, voetbalinhoudelijk zegt hij best wel dingen hoor, als, je, als je ze moet zeggen. Jaw en wat, maar goed, wat ik even wilde betogen, maar wat u weer... Oh, niet doorgaat door jou. Ik althans begrijp, en ik bel me dan in een voetballer... Hè, die, die luistert naar wat zijn trainer zegt. Ik begrijp heel veel, zo niet alles, wat Philip Cocu doorgaans zegt. Ja, maar noem eens een Wat voorbeeld. Erik ten Hag zegt. Daar begrijp ik niet altijd van. Net dit soort dingen waar we het net over hebben gehad. Maar dat, dat is één dingetje, staat niet op zich. Ja. Die man praat over... En dan ga je denken, die voetballers die horen dat de hele tijd... Theoretische praat, veel te theoretische praat. Maar er is wel een verschil wat zo'n trainer voor de microfoon zegt, of in de kleedkamer. Nou, dat hoop is ik zo vaak. Nou, dat ik nou, ja, hoe, zou dat werkelijk zo zijn? Ik wat dacht, het? Je, wat dacht ik je, van, wat je van de assistenten? Uh, er loopt natuurlijk gewoon twee, drie assistenten omheen, die soms ook de veldtraining doen. Ze bespreken samen de training, maar het wordt vaak op het veld... natuurlijk door uh, misschien anderen uitgevoerd. Ja, maar bij kunnen. Ajax, Alvin Schreuder... is ook zo'n theoretisch type, ja. nee, maar Henk, dus dat is niet veel anders. Als jij zegt, je denkt dat het een beetje hetzelfde is. Je mag er hopen dat als jij als voetballer in de kleedkamer zit... bij PSV, dat ik ook u iets gemotiveerder overkom... dan vaak voor een microfoon. <laughs> nee, maar Philip Cocu is ja, wel echt, is wat anders. Philip Cocu is echt gewoon enorm gegroeid, vind ik koos. Ik heb hem ook ja, gewoon... Nee, ik heb ik, ik niet ook gezien. Zeg, nee. in, in het begin, hè, toen, toen hij verloren van, van Vitesse 2-6. Ik zie hem nog zitten daar. Helemaal in elkaar gezakt aan de Peter Bosch. Toen nog tegen van Vitesse. Hij heeft een beetje moest opbonten. Van, komt wel goed, Philip en zo. En, uh, ik steun je. Ik vind dat die heel erg is gegroeid. Ik ben het ja. eens met Henk. Ik denk dat Philip, als je goed naar hem luistert... hij is ook af en toe... He, voelt hij ook wel de emotie. Hij kan ook ontzettend kwaad zijn naar die 5-0-vot bij, uh, bij Willem II. Dat is puur een zuiver. Ik dat hij gewoon precies zijn spelers meegeeft wat ze moeten doen. Hij weet heel goed... ik heb een vrij beperkte selectie... He, met, met één, twee uh, aardige voetballers. Dan moet ik gewoon heel erg zuinig en zakelijk me, meespelen. En dat is ook wat hij de jongens meegeeft. Dus oh, ja. hè, heel veel maar, tijd en energie kosten In corners in je dag, waar ze heel veel uit scoren. Ja, we kunnen het allemaal saai en vervelend vinden. Maar het is wel heel erg effectief. Het nee, dus is ook hartstikke goed. Rinse, als jij de kans hebt, moet je een keer... als je ja. bij PSV in de perskamer dicht bij Cocu kunt komen... Ja, vat echt moet je maar mee. alleen eens in zijn ogen kijken. Ja. Dat kunnen gifgroene ogen zijn. Absoluut. Vroeger als ja. voetballer, het was een mooie voetballer... het ja. was een stijlvolle voetballer... maar hij wist ook wel degelijk wanneer er uitgedeld moest worden. En dat hoefde niet altijd zelf te doen... maar kon wel het zijn geven in de ploeg... of we staan hier en we staan schrap. Ja. Dat is je, je onderschat hem nee, ik, enorm. Ik, ik, enorm. ik, weet, ik, weet, ik heb hem ook zien spelen aan het voetbal. Zo, zo jong ben ik dan ook weer niet. En nee. um, um, um, um, um, ik zou daar iets van meer willen zien in, in het verbalen gewoon. Nou, dat maar die, dat hoeft hij naar ons uh, er toch niet te laten zien. Nou ja, als jij zegt maar dat het hetzelfde is als wat hij in de kleedkamer laat ik, zien. Ik, ben, ik, ik zou er graag wat meer van willen zien. Ik ben er van over en ik heb die dingen ook al gehoord. Maar het dat, ja, dat is ook heel makkelijk uh, te bedenken... dat dat in de kleedkamer echt wel zo is. En dat hij in de kleedkamer echt wel uh, kwaad kan worden als hij kwaad moet worden. Maar dat hoeft, dat hoeft hij inderdaad naar ons niet te doen. Juist niet, zou ik zeggen. Nee. Ja, ja, ja. ja, dat, dat ja, je zou je dan leuk vinden. Maar dat, waarom? Nou ja, nee. Weet je, omdat je dan ook een beetje ziet dat, dat zo'n trainer uh, da, dat die er zin in heeft. Dat hij dat nou, vindt. Als, om... als, als je, je ziet aan Cocu wel degelijk. Als PSV echt slecht is geweest. Als het echt niet mm -hmm. kon. Laatst hadden ze één zo'n. En die, die is ook met vijf. Uh, wel ja. twee was dat. Ja, ja dan, dan trapt hij niet de wand achter zijn uh, interview, nee. de interviewwand. Trapt hij Goed, eruit. Nee, nee, dat niet. Nee. Maar. Als je goed luistert naar wat hij zegt en naar zijn intonatie. En zo, zo heeft hij ook al verschillende keren naar Europese wedstrijden. Hè, als hij echt vond dat het gewoon te laag was voor de grens die hij aanlegt. en die hij vroeger heeft kunnen aanleggen, heeft hij echt... met bepaalde dingen heel duidelijk gezegd... waar PSV de missen ging. En waar Henk, onder... ik, ga, ik ga hier extra goed op letten. Als jij weer een sportvolgom zet... Dan kijken we naar Getje en Verbeek. Ook voor ons als media. Een mooie man, prachtig, authentieke man. goede teksten. Hmm. PSV, scheidbakkenvoetbal. Raymond Verheijen, de grootste ramp voor de Nielse voetbal. Al die one-liners. Maar wat heeft hij gedaan bij nee. FC Twente? Ja. Wie speelde scheidbakkenvoetbal? Hij zelf met, met FC Twente. Tot zijn eigen spelers zei van... trainer, zo kunnen wij niet spelen. Wij zijn niet gewend om, om in z'n spelen te spelen. Ja, we, we voelen ons geremd. En dan kun je allerlei prachtige teksten hebben. En je kan het ook heel goed doen voor een kamer... Met dat Nürnse gedrag van hem. Maar ja, hij wint één wedstrijd van de 18. Ja, ik denk toch ook dat je wel een keertje moet winnen om gewoon waardig te blijven. Ja. Nee, daar heb je ja. natuurlijk helemaal gelijk in. Maar het is ook, als, als je voor de radio werkt en voor de televisie... is het Tuurlijk. wel fijn als een trainer ook af en toe een beetje... iets zegt wat blijft hangen bij de mensen. Tuurlijk, nou, ja. voor, maar ook voor het publiek toch? Ja, ja. dat ja. lijkt ja. me wel. Nou, ja. Laten nee. we het eens aan heen dan ga ik deze discussie Tenminste, het Eindhovense publiek komt wat minder aan ze trekken. Het is niet zo mooi. Ik denk Al dat het niet jaar, kan ja. met deze ploeg, want ja. ze hebben niet zo'n goede spelers. Maar als je het hebt over wat er blijft hangen... Cocu heeft die ploeg heel duidelijk gemaakt wat moest gebeuren. Dicht bij elkaar spelen, na de beperkingen voetballen. Nou, dat doen ze, lijkt me. En dan Lozano, die ja, af, ik af, dus ik zie af, aan Ten Hag ja. niet dat hij Ajax een nee. idee heeft meegegeven. Nee. Dat er dus echt iets bij de spelers blijft vangen. Dat vind ik toch een cruciaal verschil. En dan uh, het woord Lozano. Uh, dankjewel, Robert. Een mooi bruggetje. <laughs> uh, die, uh, wat is er toch met hem aan de hand? Hij kan zo vreselijk goed voetballen. Daar zien we te weinig van. En dan weer zo'n slaande beweging. Die, ja. Ja, noem het temperament, maar dat had hij niet. Hij liet temperament zien. Nee, maar ik denk dat die jongen van als een voetbalspel... Hij is natuurlijk fabuleus gestart. Uh, scoorde elke week. En dan zie je ook gewoon dat, dat de verwachtingen toenemen. Ook hij ziet dat het allemaal een beetje minder gaat. Er uh, een schorsing gehad. Uh, dan is het lastig om je ritme te vinden. En ik denk ook dat in die ploeg, in dat PSV... is het ook lastig voor hem om zijn tempo elke keer maar weer wat, uh, te blijven drukken. Dus uh, ik denk dat die jongen iets geforceerd zichzelf weer, uh, weer wil bewijzen. En dan krijg je dit soort dingen. Ja. PSV-Ajax wordt dat de kampioenswedstrijd. Uh, 15 april. Dat zou kunnen, ja. Daarna nog drie wedstrijden te spelen. Uh, ja, dus het zou kunnen. Dan wordt het uh, verschil tien punten als PSV zou dat winnen. Kan, ja. In theorie zou het kunnen. Maar is er iemand op dit moment nog die, die een euro durft in te zetten... op het kampioenschap van Ajax? Nee. nee, nee. Ik, denk dat die, ik denk dat die race alleen nog maar is omdat het nog kan. Hoewel ik het enige wat nog zou kunnen... stel dat AZ wint van, van PSV... Nou, het gaat uh, normaal gesproken, zou je zeggen, naar vier punten. En dan kan Ajax ook nog winnen in Eindhoven. Dat is één punt, maar het is allemaal als, als, stel, stel, stel. We hebben hier ook net betoogd dat Ajax geen enkele week de indruk wekt... dat het een echte uitdager is die, die, die fantastisch voetbalt... en die klaar is om het over te nemen. Dat is... Absoluut niet het geval. Ajax moet hem even winnen van, van de thuis bijvoorbeeld. Dat klinkt gek, maar als je niet van ADO kan winnen... dan is het ook best een lastige tegenstander. Ja, PSV laat zien dat ze ook gewoon topwedstrijden kunnen winnen. Dus, uh, en van AZ hebben ze maar, voor mij zo'n. Als het rijtje afloopt, dan, dan zou je toch zeggen... Zeg maar dat, uh, dat, dat PSV wel een wat makkelijker poedel heeft nog tot het einde, of niet? Ook. Nou ja, goed. Uh, ik dat Ajax... Uh, nou goed, dus hebben nu dus nu AZ... PSV, Ajax, Rode JC en dan ADO en FC uh, Groningen... Ja, doorom, het moet in die komende twee wedstrijden moet dan gebeuren... om het nog enigszins in te houden. Ja, ik zie het niet gebeuren, dat zou me zeer verbaasd. AZ heeft nog één keer echt een topwedstrijd kunnen winnen. Ja. Eén keer wordt het wel tijd natuurlijk, maar ik zie het voorlopig niet gebeuren. En dan is PSV een waardig kampioen, vraagteken. ik. denk jij ja gaat zeggen. Nee, nou, nee ze hebben een geweldig punt, dat sowieso. Ja. Ja. En ik hou, een, ik hou er nooit van, Dat het zal ongetwijfeld gaan gebeuren, maar om van de kampioen van de armoede te spreken. Ja, dat, is, dat vind ik na 34 wedstrijden, dan stijgen we ja, gewoon, er is niks van te zeggen. Bovenaan. En nogmaals, ze hebben gewoon, uitste of uitstekend, ze hebben uh, gespeeld naar hun mogelijkheden en vooral naar hun beperkingen. Dat is toch een, een, een, ja, een belangrijke vereiste in sport, Lijkt me wel. dat je daarvan uitgaat. Ja. Dat hebben ze bij Ajax niet helemaal door waar ze tekort in schieten. Nou goed, goed, dat hebben ze dus allemaal prima. Dat heeft vooral, want ik. Ja, ik vind dat het enorm... maar goed, dat mag inmiddels denk ik wel duidelijk zijn... het kampioenschap van Philip Cocu wordt. Uh, dat, heeft hij, dat, heeft hij, uh, dat heeft hij knap gedaan. Misschien op dit moment maar één kampioen van Arme Hoen, en Dat is Feyenoord, uh, helaas. Hè? Als, je, als je ziet hoe die aan ploeten... kan je winnen je al een van, 5-0 van Excelsior... Maar, um, het is een regerend kampioen die, die zo ver achter staat... die niet echt heeft meegedaan. Ja, dat doe ik, heeft PSV er ook gewoon uh, uh, het profijt van. Maar ja, ook daar, ook fijn. Want het heeft dus niet uh, gespeeld naar zijn mogelijkheid. Nou ja. ja, Voor de spanning moeten we dan ook een beetje onder in de eredivisie kijken. Daar gaat het er echt nog om. En Maar liefst drie clubs maken kans op een rechtstreekse degradatie... naar de eerste divisie. Is dit dan de laatste Twente-aanval bij een 0-0 stand? En die broodnodige zege... het zou pas de vijfde overwinning betekenen voor de Tuckers... Wij hebben een bijzonder hectische week achter de rug. Uh, ontzettend weinig tijd gehad om ons voor te bereiden voor deze wedstrijd. Oh, wat een verschrikkelijke fout van doelman Jannik Hoed van Sparta die de bal zomaar inlevert bij passie nee, ik, ik denk hetzelfde als jij, ik zal het niet zeggen. Over en uit. Het is 0-3 voor Rode JC met nog 10 minuten te spelen. Het is de tweede treffer van de avond van Shaheen. Nee, je doet in het voor uiteindelijk. Dit soort, uh, dit soort wedstrijden te mogen coachen. Sparta, is dit een zwarte avond geworden? Want concurrent Roda wint tegen alle verwachtingen in bij Vitesse. Ik ben toch wel weer geschrokken vanavond. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Sparta gaat zelf onderuit bij PEC en dus gaat de ploeg van advocaat van 16 naar 17. plaats weg met Pasen. Uh, wederopstanding <laughs> ja toepasselijk <laughs> mooi zei Robert Modenaar van uh, Roda JC de winnaar van dit week -einde. lijkt me duidelijk hè? winnen en om je heen kijken en zien dat andere uh, punten laten liggen wie is de grote verliezer eigenlijk volgens jullie Robé Misset of ik denk toch even de de of ik denk uh, Sparta en 20 Het gekke is dat Roda was eigenlijk al gedoodverfd degedant. Hè, van, nou ja, de rare vreemdingen legionmatige spelers. Uh, ook slecht beleid in het verleden gehad natuurlijk. Maar ze hebben ervoor gekozen om Monelaar te laten zitten. Om hem straks te laten bijtekenen. Kun je denken, ja, Robert Molenaar. Als we dan tot praten over trainers die nou niet heel veel melden voor een frontcamera. Dan hoort hij daar natuurlijk ook, ook bij. Aan de andere kant doet hij blijkbaar wel iets goed. Uh, hij is wel bezig om het team neer te zetten. Speelt naar zijn mogelijkheden. Ze willen nu twee keer. Ik denk dat die toch wel het windje in de rug hebben. Twente vind ik heel opvallend. Dat pushen ze meteen dat systeem van Verbeek overboord gooit terecht. Dus, dat, okay. dus nu is er ook geen excuus meer voor die spelers. Hè, jongens, We spelen geen 5-3-2 meer. Laten we nu maar zien. En die zou toch normaal gesproken met hun kwaliteiten... als, als ze tenminste fit is en maar her echt een keer gaat spelen... zou die ook gewoon ja, erin moeten blijven. En ik als dat Sparta in principe... als je kijkt naar kwaliteit kwaliteitsspelers... dat die gewoon het minste, het minste selectie hebben. En ik ben ook bang dat dat trucje van advocaat... Uh, ook snel uitgewerkt is. ik vond het heel opvallend. Advocaat ging weg bij Sunderland. Hij zei dan letterlijk: Je moet mij geen degradatieploeg laten coachen. Want daar ben ik niet geschikt voor. Wat doet hij in Nederland? Hij coacht een degradatieploeg. Die die alleen maar afbrandt elke week. Ja, ze kunnen er helemaal gekloten van. En wat, heb, wat sta ik hier te doen? En jij ja, de keeper? Ah, ah. Ja, dat hoor je die spelers natuurlijk ook. Dus, dus, dus hoe geloofwaardig ben je nog als je zegt: Nee, ja, we gaan erin blijven, jongens. We, we kunnen het wel. Want die jongens horen hun, hun trainen elke keer bij de media lachen en zeggen: Ja, jongens, hier valt niet tegen de coach. Dus ik denk dat Sparta op dit moment afkoers op de laatste plaats. Ja, nou ja, goed. Eens? Ja, hij ja. Nou, is Beekhoven van ik, nog van de SC20 ja. uh, natuurlijk. Uh, want die, ja, die, hebben een, die hebben een hele merkwaardige ploeg, vind ik. Die hebben best wel op papier, zou je zeggen. Als we het nou weer hebben over, net zoals IJs uh, daarnet, hele uh, goede voetballers. Ja, als ja, ze wat, wat Robert al ja. zegt, Maher, uh, Tia Ruini, kan ook wel wat aardigs doen. Maar het zijn ook allemaal, ja, er zit ook wel veel egoïsme in. Het zijn ook wel allemaal jongetjes die het willen laten zien. En ja, dat heb je nu net niet nodig als je nu degradatievoetbal moet spelen. Dus dat, wordt, dat is moeilijk. Er spart inderdaad wat Robert sches. Maar dan, ja, ik, ik, ik heb er ook niet zoveel hartzeer van. Ik, ik heb het begin van uh, advocaten. Dat vind ik allemaal zo plat. Ja, hij had dat gewoon niet moeten doen. Hij had daar niet moeten gaan trainen. Trainers gaan dan toch weer denken dat ze dat wel kunnen. Dat, dat denken trainers altijd. En ja, na één wedstrijd komt hij er al achter van... oh jee, en dan gaat hij naar zo reageren als Robert het zegt. Maar daarvoor en daarna ook nog... moest er een hoop spelers bij komen. Ja, ja, dat kunnen we allemaal wel. Nieuwe spelers vragen, wat dan ook. En dat is het mooie inderdaad van Roda. Waar ter, op die achtergrond, dat beleid, er is heel veel van te zeggen... Hoor, met die rust. Tuurlijk. Maar wat ze met Molenaar doen... En, en ik vind Molenaar vind ja, ook een goede vent. die he, Heel rustig. En, en als, afgelopen zaterdag was het... die zo, die maakt een doelpunt... Ja. en die rent naar de zijlijn... en die springt in de armen van Molenaar. Dat, dat vind ik toch wel een aardige teken... Hoor, voor een ploeg die 15e, die 16e, 15, 16, 17e staat... en, en uh, bij, ja, heel moeizaam gaat. Ja. Dus ja, ik zou het ook wel leuk vinden, ook als die advocaat kunnen voorblijven. Maar zo'n twent hè. Want best vaak omdat hier voor mij inderdaad op die manier van. Nou, dat is een ploeg met in theorie goede spelers ja. op papier, daar moet je wat mee kunnen. Wat voor type coach zou er dan eigenlijk nodig zijn om hè, die ego'tjes die er misschien zitten, als er zoveel in zit, ja, je vingers moeten ja, toch jeuken om er iets uit veel... te halen. Waar er zit waarom... er niet zoveel in hoor. Nee, maar nee. Meer, meer dan dgd Eredivisie. In in nou ja, ja, dat zal blijken. Misschien niet. Ja, maar dat zou moeten kunnen in potentie. zeg je net zelf ook. Nou, ik, zag, ik, nee, ik, ik zag ACI die voetballen tegen Ajax toen in die bekerwedstrijd. Toen hij echt in zijn eentje Twente overeen hield. En zorgde dat er een verlenging kwam. En toen nog, nog die, die En Dan zie je gewoon een speler van de, van, de, van de buitencategorie. Maar Henk heeft gelijk. Er zitten ook heel veel spelers bij die, die wat minder zijn. He, dus ook de team is niet echt in balans. Het is echt hopen op twee, drie vliegingen van een aantal spelers. Maar Her ook nog steeds niet echt laten zien dat hij nou... He, nou zoals hij vroeger bij, uh, bij AZ speelde, zeg maar. He, dus uh, ik vind ze heel erg kwetsbaar. Ook verdedigend vind ik kwetsbaar, vind keeper ook geen held. Dus, dus wat dat betreft moet ik het allemaal nog, nog maar zien of, of, of zij erin blijven. Ja. En Roda, dat is, ja, wel, zelfs lelijke spelers, als ja, hij Shaheen, hij scoort wel elke week. Hij kan misschien helemaal niks van, maar hij scoort elke week. Dus, ja, ja, maar daar gaat het toch om het voetbal? Dat ja. lijkt me wel, ah, ja. ja. Dus uh, uiteindelijk doet Roda precies wel, ja. Die spelen na hun mogelijkheden die erg beperkt zijn. Maar jongens, uh, ik vind uh, winnen in de Galdedonk bij Vitesse is gewoon knap Ze dus winnen twee keer achter elkaar. elkaar. Dus misschien misschien het, is het ego een tijd, van de trainer van uh, FC Twente wel groter dan die van de ploeg, hè? Nou ja, goed, uh, nou waarom die uh, jongens dus teken. ook niet geen stap, uh, geen stap harder zetten. Want ja, als ze geen stap harder zetten, dan is die ook uh, snel weg, toch? Nou ja, dat, <laughs> dat is uiteindelijk wel gebleken, ja. ja maar dat de dat rust toch... die ze bewaren in, uh, in het zuiden van het land bij, bij Roda, met Molenaar... Dat ze dus zeggen dat ze niet die, die, ja. die kant op gaan. Ja, Zou ik, dat... ook, ik denk dat dat zeker ook een factor is. Alleen, ook al meteen, als je kijkt hoe dat allemaal gegaan is met uh, Fris Schroef en daarna die rusting nog steeds. Uh, Dubai niet uit is. En een of andere, gek zag ik laatst het verhaal in het AD, geloof ik. Uh, van ik ga Roda kopen. En er uh, lopen allerlei ja. duistere types rondom die club die wel eventjes uh, een club willen kopen. Toch houden ze het hoofd nog steeds redelijk cool. He, Molenaar is dat gewoon een goede, degelijke uh, verdediger. Was hij altijd vroeger een goede, goede speler geweest. En als trainer, denk ik, heel strak en ook heel erg gestructureerd. Helder. Ja. Hij He, weet precies hoe hij wil spelen. He, met deze ploeg. Ja, dat moet je doen. En zeker in degradatie nog moet je een helder plan hebben. Van zo gaan we het, om, zo gaan we het doen. En maak die spelers groot. Hij hm. maakt die spelers groot. Hij heeft, hij heeft er nooit één speler afgebrand. Nou, dat vind ik knap. Ja. Nou ja, goed. Aan de andere kant had Gert-Jan volgens mij ook een bepaald plan. Die zegt: op deze manier gaan we het doen. En dat werkte niet. En hij ligt eruit. Ja, maar ik hoor ook van heel veel spelers, blijven als je die als je, als je, als je, als je geluiden hoort, dat zijn opvattingen misschien wel iets te rigider waren. Hè? Dat hij zegt van ja, we gaan het zo doen in en, en, en, en dit systeem. Hij legt een systeem op dat misschien niet zo heel erg goed past bij de spelers. Hè? Nou, en, en, ik denk dat Verbeek ook wel zegt van ja, jongens, ik weet hoe het moet. Hè? Want Verbeek is altijd, die weet, als Verbeek ergens binnenkomt... dan trekt hij overal een deur open, dat is kloten. en die fysiotherapeut kan er niks van, en die kan er niks van. En dat gaat ook heel veel mensen ja, het, het, het, het gaat er schuren. Dus op de werkvloer was je heel snel al heel erg snel gewoon impopulair. Hij had zich gewoon puur moeten perken door het team. Dan gaat hij ook nog een keertje in allerlei praatprogramma's zitten... en het moet allemaal kunnen, en, uh, want ik kan het allemaal wel aan. Ja, dat moet je niet doen als je bij zo'n ploeg speelt... die waar het niet goed mee gaat. Uh, uh, uh, dan moet je gewoon zorgen. Focus je puur op het elftal. En Hij, hij heeft gedacht van, zo moeten we gaan spelen. Toen wel ik van, hoe, hoe kan ik spelen? Filippo Q, hoe kan ik spelen? Zo gaan we het doen. Ja. Tegenover die degradatie staat natuurlijk de promotie uit de eerste divisie. Fortuna Sittard heeft daar de eerste positie vastgehouden in de Jupiter League. Won op eigen veld met Rino van Helmond Sport. Dat nog een beetje gevolgd. Ik was toevallig, nou ja, dat is eigenlijk het vraag. Ik was vrijdag en vandaag bij Jong Ajax voor een reportage. Dat is niet toevallig hoor. Niet toevallig. Oh, hebben heeft ingekopt. ik ben er gewoon heen gereden. Nee, maar goed, maar uh, het, het, ja, het raar is gewoon dat nu misschien wel het verkeerde Ajax-kampioen dreigt te worden. Hoewel door de Nederland tegen Jong PSV 2 uh, ze nu weer achter staan op Fortuna Sittard. Ik denk ergens dat het ook een beetje een aanfluiting zou zijn... als Jong Aijs kampioen wordt. Hoewel ze natuurlijk altijd wel heel erg hoog meedraaien. Het is natuurlijk een ploeg die elke week uh, uh, van samenstelling wisselt. Uh, een ploeg die eigenlijk een opbouwteam is. Hè. Op vrijdagavond staat een heel ander Jong Aijs dan op maandag. Als en hoe ze, ze kunnen promoveren? Vooral dag niet is, ze kunnen niet promoveren. Dus uh, het feestje, ga, sowieso gaat de strijd tussen NEC en Fortuna Sittard. En Jong Aijs zit er tussendoor. Maar uh, nou ja, als de eerste worden leuk, dan gaat de nummer twee uh, rechtstreeks. Mm -hmm. Maar... Um, um, ja, als je, als, je, als je dat ziet... Uh, ik heb Jong Aijs nu ook twee keer gezien. Ja, dus, er zitten niet echt spelers bij waarbij ik denk van... Nou, is dit nou echt een kampioensteam? Uh, het zou denk ik voor de eerste divisie beter zijn... als het fortuna zitter wordt. Maar nogmaals, een ploeg uh, straks een promoveert... die gewoon negen wedstrijden heeft verloren in de Jupinale dat Dat zegt ook wel wat, vind ik. Uh. Ja, NEC uh, vind je dus, hoor ik in jouw woorden... Ja, zeker worden. ook. Ja, oh, alleen, die, hebben ook maar, die hebben ook een trainingswissel doorgevoerd... waarvan je kunt afvragen of dat, of dat wel zo verstandig was... halverwege het seizoen. Ja, ze stonden voor mij redelijk bovenaan. En Pijn Leijnders, die, die uh, druk... Uh, met heel veel tromgeroffel uit Liverpool overkwam... als de nieuwe Pep of de kleine Pep, hoe ze hem wel tegenwoordig <laughs> noemen... die zal het wel even gaan doen. Terwijl daar ook een trainer zat, eh, volgens mij Alphans Ars, toch? Die, die, die volgens mij ook heel gewoon rustig wist van... Nou, jongens, zo gaan we het aanpakken. en één, kan we een vernieuwer. Maar of je die zo halverwege het seizoen binnen moet halen... Als je Bogus zat eh, eh, er. Ja, Adrie ja. ja. oh, sorry, precies, Bogus. En, een man die het, die het deed met heel veel uh, nou ja, goed, rust en ervaring... komt er een nieuwe trainer uh, die allerlei dingen wil omgooien. Ik moet het nog maar even zien. Ik denk dat zitten op dit moment de is om restrecht te promoveren. Maar toch gaat Jong Ajax wel een belangrijke rol uh, spelen. Ze spelen tegen ja. NEC volgens mij volgende week uh, vrijdag. Ja. Nou ja, goed, jij bent bij Jong Ajax geweest. Ja. Of Jong Ajax op vrijdag speelt of Jong Ajax speelt op maandag... Dat scheelt nogal op een vlot ja, op, op, op een in de opstelling. Ja, want dat hangt er vanaf wie er dan met het eerste van Ajax mee ja. moet doen. En op maandag kan, eh, de, he, want dan worden er veel uit het eerste uitgelaten. voor het geval ze mee moeten doen met het eerste. Ja. En op maandag weet je al wie er niet met het eerste hebben meegedaan. Ja. En die kunnen dan op maandag ja, weer mee. En, of, en mee vrijdag spelen. haalt hij eerst dat hij achter tegen jong PSV. Hij moet reizen, en na een uur moet hij Sira's eraf halen, zijn spits. Terwijl hij op dat moment geen andere spits heeft. Hè? En, en dat, om, om dat omdat ze met een hach Ja, ik heb hem misschien wel nodig op maandag. Eh, en dat kan of op zondag was het nu in dit geval. Dat kan natuurlijk ook komen. Week kan ook gewoon heel erg een rol dus als spelen. Dus de dag zegt gewoon van tevoren: hij mag een uur spelen en niet langer. Ja, want ik heb hem eventueel nodig voor, ja. voor, uh, voor Groningen. En dan is het ook heel zuur voor de jongen, voor de, voor Sierhuis die dan echt gewoon klaar stond om, om in te vallen. He, zijn droom was echt taf. Hij mocht erin en uiteindelijk, door die rode kaart geveld, mocht hij niet. Ja. En Toen moest hij dus nu weer invallen in Dordrecht, wat toch iets anders is dan in een volstaan in Groningen. Dus dat viel, dat viel hem zwaar. Uh. Maar goed, uh, en nu, nu speelde dus vandaag speelde, speelde Cassera en er speelt Lamproes in het doel. Ja, iets andere kwaliteit. Dus dat uh, ik denk dat de NEC ook uh, denkt van, nou, benieuwd wat, wat van Johan Aijs betreft. Nee. Goed, um, het is uh, op de kop af half elf. NPO Radio 1. Tijd voor het NOS Nieuws met Maud Schreurs. Het ja, linker verliezen voor de Amerikaanse beurzen... na de bekendmaking van China om importheffingen in te voeren... voor bijna 130 Amerikaanse producten. De Dow Jones maakte een duikeling vandaag, verloor uiteindelijk 2 procent... maar beleggers zijn bang voor een handelsoorlog. De dating-app voor homos, Grindr, deelt informatie over de HIV-status van gebruikers van de app met twee bedrijven. Dat blijkt uit een Noors onderzoek. De dating-app verstuurt de informatie naar die twee bedrijven die de app moeten verbeteren. Het gaat om data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV en of ze het virus hebben. De grootste rebellengroep van Syrië ontkent Douma te hebben opgegeven. Staatsmedia meldde gisteren dat de groep was begonnen... met de aftocht uit de stad in oost ghouta Het is het laatste bolwerk dat nog in handen is van de rebellen. En Douma lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur bezoekers van de Efteling, ja, die hebben vastgezeten in een achtbaan. En niet de minste, want dat gebeurde vanmiddag in de Baron. Ik weet niet of jullie hem kennen. Ja, die heb ik wel eens uh, ervaren. Ik hier even is naar dat de gasten in het panel. Is dat die, nee, die, die nieuwe? Is, is dat die, nieuw al al is die nieuwe? Hij is een nieuwe. dus ja. maak je geen zorgen. En die gaat dan helemaal naar boven. En dan maakt dan een duikeling in een mijnschacht. Ja, Zo'n soort ja. mistunneltje. En dan ja. blijf je eventjes even zo, even zo hangen. Zo. En dan ga je loodrecht naar beneden. Nou, net voordat je loodrecht naar beneden gaat, ja. Net, ja. net ervoor... Dat punt uh, ja, was al goed stopte, 10 seconden. Hij stopte ermee. Oh, yeah. Dus de bezoekers zaten He? meer dan 20 minuten uh, daarboven vast. Maar sommigen zeiden, <laughs> het duurde wel een uur voor mijn gevoel. Uiteindelijk werden ze na 20 minuten bevrijd. En niemand raakte gewond. Nou. Langs de lijn en opstreken. <laughs> Ze vertelde dat hey, ook een sprookje, vond je niet? Ja, precies. <laughs> Mooi in de sfeer van de En Ze leeft nog langer, gelukkig. Ja, dat is het is ja. ook. <laughs> Goed, hier aan tafel Link hoiting Danny Nedersen en Robert Miset En Jesse Maheu is ook aangeschoven. Goedenavond. Collega. <laughs> collega. Ja, collega bij uh, NS. wel over, over Hockey. <laughs> Juist, daar gaat het over Hockey. Dat klopt. Want je hebt uh, natuurlijk zilver begonnen in 2004, zo weer een tijdje geleden. Dat is zeker een tijd poet. geleden. <laughs> Poets je me wel eens op, die, uh, die benauweer? Nee, hij ligt uh, volgens mij in een la met sokken. Ja, gebonden aan allerlei andere medailles. Maar het is niet zo dat ik er dagelijks naar kijk, nee. nee. Nou, dat is, maar dat als dat je sokken neemt, toch? Ja. De oude sokken die ja. ik niet meer aantrek. Dat zou een beetje surfwekkend zijn als je er ja, ook dat naar kijkt. Ja, Danny heeft één medaille, denk ik ongeveer. Ja, die zit ook ergens in de sokkenlaar. Ja. Ja. Ja, je bent inmiddels coach bij Pino Kenen, hoofdklasse. We gaan het over hockey hebben. Dit paasweekend werden in Rotterdam de achtste en kwartfinale gespeeld van de Euro Hockey League. Met succes voor de Nederlandse clubs en veel besproken nieuwe spelregel. Ah, we gaan hard voor Kaspers en raak 2-0 voor Kampong. Maar oh, het is een veldgoal. John all! beautifully taken. Kellerman, ja, ineens staat hij vrij in de cirkel. Watch how well Kellerman turns. Riant voorsprong nu voor Kampong. So Kampong march on into the final for him. Beckert aanname, Fuchs, Fuchs, ik Hoek. Ball hammered home. En Bloemendaal heeft de lead. En die telt voor twee, want het is een goal. Strafballen, nu is het dit soort strafballen. Tellen ook voor twee. Brilliantly executed, Mr. Dryer. Bloemendaal gaat dus door naar de laatste vier. Oh, clearly having a Rotterdam-based party here. Ja hoor, 9-1. That takes it to 11. 13-1. Het houdt maar niet op voor Rotterdam. All smiles for Rotterdam, because they've set up a Final Four semi-final. Kampong, Bloemendaal en Rotterdam in de halve finales van de Eurohockey League. Alleen de Belgische Heracles kan het Nederlands feestje nog verstieren. Dat is de vierde club in de halve finale. Goh, de vraag is of dat wat zegt over de rest van het niveau en dergelijke. Maar laten we maar gelijk even inzoomen op die nieuwe regels. Vraag 1, moet je dat eigenlijk wel bij de EAL doen? Um, dat lijkt mij niet, daarmee is het toernooi meteen gedevalueerd. Um, als jij als Europese hockeyfederatie zegt dat dit uh, de Champions League van het hockey is... en je staat vervolgens uh, met nieuwe regels die in geen enkele andere competitie worden toegepast... anders dan de Hockey India League... volgens mij uh, maak je het dan alleen maar onduidelijker voor de fans die je wil bedienen. Ja, even voor alle duidelijkheid. De nieuwe regel is dat een veldkool telt, of eigenlijk voor, uh, voor twee... Veldkort telt voor, het is een beetje basketbal krijgen. Het ja. is een veldcorner twee doelpunten en een strafcorner één. Ja. Um, en en daar zit iets heel interessants aan, vind ik. Want um, als je kijkt naar het aantal doelpunten... Um, Bloemelaar maakt er acht en saint met nul. Er zijn nul corners die bloemla heeft gemaakt. Dus de, waarom zou je die regel zo toepassen als je hem toepast? Vanwege het feit dat um, in de, de, de, het verschil tussen de topploegen... dus de Nederlandse ploegen de top Duitse ploegen... te groot is met de Russische en de, uh, en de Oostenrijkse ploegen. Franse ploegen. Want um, je wil die grote uitslagen niet meer. Nu krijg je ze weer wel. 2010 hebben we gezien. Ja. Maar goed, dat gebeurt bij het rugby bijvoorbeeld ook. Dat is wennen. Dat is gewoon, het is gewoon een andere telling. Dus dan is, lijkt me dat logisch. Nee, het gaat verder dan dat. Het is kijk, ook killing voor de competitie, hoor. Ja, nee, kijk, dit gaat verder dan dat. Deze regel is uitgevonden omdat men blijkbaar een grote hekel heeft... aan, aan teams die alleen maar spelen op het halen van een corner. Maar ik had toevallig vorig jaar al een interview met Mink van der Weer... onze grote strafcorner-specialist. Je zou ook kunnen zeggen dat zijn, zijn schitterende corner... waarbij hij de bal 120 km per u in het dak jaagt... Kijk, die gewoon twee punten geeft. Prachtig uitgevoerde corner. Straks gaan we zeggen, jongens, een backhand uh, uh, uh, doelpunt is mooier... Dan een intikertje. Nee, Maar het gaat niet om die uitgevoerde corner. Het, het, gaat, het, nee, het gaat erom dat het spel zodanig is dat en in plaats van wordt gespeeld uh, om een doelpen te maken, wordt er gespeeld om de bal op een voet te krijgen. Maar dat is hockey. En daar, daar willen ze vanaf. En dat ja, snap maar waarom, ik wel. Ja. Als je, maar op basis van waarvan neem je dan die beslissing? Want als je kijkt naar de Olympische Spelen 2016, Nederland wordt vierde, scoort. Uh, 33% ongeveer uit de corner. Argentinië maakt 44% uit de corner. Dan is het toch. Zou je toch kunnen zeggen. We doen veldcalls 1 en, en strafcorners 2? Dat kan toch even goed. Op basis waarvan wordt dit besloten? Waarom ja. is dit twee keer zoveel waard? Dat je meer kans hebt op een doelpunt als je een corner uh, neemt. Nou, well. kijk, maar ik denk dat. Ik denk, kijk, ook één ding is, is denk ik heel wezenlijk. De strafcorner hoort bij het DNA van het hockey. Je kunt ervan zeggen wat je wil. Maar zonder strafcorner haal je de ziel uit het hockey weg. Dat is nou eenmaal uh, uh, zo'n een zo kenmerkend Ja, Maar de strafcorner is niet weg. Ja, nee, maar, maar, maar je gaat die strafkoord gewoon devalueren, zeg maar. Je, zegt, ja, je vindt hem eigenlijk minder belangrijk. Nee, je gaat een veldkool uh, ja, maar, uh, promoveren. Maar dat is toch onzin? Ik wil mm -hmm. nogmaals, ik vind dit soort uitslagen sowieso 13-1, 5-0. Ik moet zo'n mee meenemen. Ja, maar dat maar. is gewoon wennen, dat vind ik echt da da onzin. Dat is niet wennen, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, denk dat je, ik denk dat je echt de ziel uit de sporthand... Er is een driepuntlijn in het basketbal ingevoerd. Ja. Uh, ja. en, en hoe, lang, hoe uh, hebben we het er toen in de pers over geschreven? Ja. Ja. Ik heb geen idee, toen was ik drie, denk ik. Diepuntlijn. Hoe lang is dat geleden? <gulteren> <gulteren> is met... ik is ook... volgens mij in de NBA is het eind jaren ze... begin jaren 70, ze... denk ik. Nee, nee, maar ik eind jaren zestig dus worden jullie blij van? als als hockey hockeyfans hockeyers oud hockeyers van een van een wedstrijd met veel mooie veldduels ik ben een, ik ben een romanticus qua qua hockey sport ik vind het mooi dat er een aantal dingen worden uitgeprobeerd en en veranderd dus zelfpassen mooie goede regel alleen er zit ook weer aan vast dat is interpretatie van de scheidsrechter wat is vijf meter afstand nemen als je het daar met een leek over hebt die snapt geen bal van. Als de bal binnen de 5 meterlijn, dat is het stippellijntje buiten de cirkel, een vrije slag is, dan is het geen 5 meter afstand, maar mag de verdedigende speler één meter, uh, mag die eigenlijk gewoon aan de rand van de cirkel staan. Die mag wel naar de bal toe lopen als de balbezitter 5 meter heeft gelopen. Wordt <lacht> daarmee sport populairder... Nee. onder de toeschouwers? Ik denk het niet. Nee. Het wordt onbegrijpelijk en dat is met dit, dan kun je zeggen, dat kun je aan wennen, dat is inderdaad waar, maar als het 20-10 is, dan ga jij denken, oh ja. Uh, als je scorebordjournalist bent, zijn het nou tien strafcorners... En, en vijf of wat? Nee, je snapt het toch niet meer? En dat vind ik zonde. Bovendien, eh, wat Robert zegt, is natuurlijk terecht. Hockey heeft grote namen, grote sporters, grote helden voortgebracht in alle landen, onder andere door de strafcorner. Absoluut. Nee, okay, en dat maar wat, is toch uh, prachtig? Wat die, uitslag, wat die uitslag betreft, dat kan je makkelijk opheffen. door Bijvoorbeeld wat ze bij tennis doen met 7-6. Dan doe je er een haakje en dan doe je een zesje. En dan doe je bij de andere een haakje en we dan dan je een we kunnen ook in set gaan spelen. Dan kan, nee, maar dat kan, ja, oh, nou, dat kan ja. ook wel, nee, Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je bij de uitslag ook makkelijk erachter kan zetten... hoeveel er uit een, nee, een strafcorner bijvoorbeeld komen. Er wordt ook aan één ding voorbij gegaan, denk ik. Ik was ook in, in Rio. Het hockey heeft zich mede door die zelfpaas enorm ontwikkeld. Tempo's tempo is veel hoger dan vroeger. He, wil jij het wat over een tijd van taken van een die met een stik en zijn hand zo lekker vijf man passeren... en dan een balje op, op een voet te en dan lekker rustig terugliep... van nou jongens, koornetje, de goal. Die tijd is veranderd. He, dat, dat type speler is er niet meer. Het is sowieso in het hockey heel moeilijk geworden... om vier man te passeren. Het is heel veel zo snel geworden... ook het verdedigen is zoveel beter geworden... dat een speler op een bal op een voetje is niet meer zo. Dat, dat maar, is niet, echt niet meer Maar de, de, de wereldbond bij het hockey... die zo vooruitstrevend is in nieuwe ideeën... nieuwe spelregels, die wordt, echt, iedereen is daar lovend over. Maar, het maar, wordt bij alle sporten ja, overgenomen. Ik, ik, ik waarom nemen ze dan zo'n beslissing? En is Het, het dan heeft zo domme met beslissing? Het maken met twee dingen. Aan de ene kant is angst dat hockey misschien geen uh, Olympische sport meer is. En aan de andere kant is het opportunisme ja. uh, vanuit India. Waarin er wordt gezegd, dat uh, het moet spectaculairder zijn. Want daar uh, wordt er nauwelijks meer gehockeyd. Omdat ze ook in, in willen zetten op, uh, commercieel op India. Bedoel je, een ja, beetje, want een als beetje... je, ik heb ooit een keer een, een, een kleine exhibitiewedstrijdje gespeeld in India. Waarin 2.500 man op de tribune zaten. Toen hoorden de volgende dag 25 miljoen kijkers. Dus de commercie van die sport aan die kant is ineens heel belangrijk geworden. Moeten wij dat serieus nemen en denken, waarom moeten we alles veranderen? Ja, en bovendien, Ik weet het niet. Uh, wat Mick van der Wedde zelf zei, die ook in India speelde, die data zijn niet eenduidig. Is het dan echt zo dat de hockey zo saai is geworden, dat er alleen maar corners worden gehad? Dat is dus helemaal niet zo. En ook nog niet bewezen dat het ook zo statisch is dat we alleen maar wachten op strafcorner en dat er anders niet wordt gescoord. Er worden al vrij veel veldgoals gemaakt, ook in Rio. Viel van mij viel dat reuze mee. Je zegt 33% is maximaal, ja. 40% is echt maximaal, ze zijn heel hoog. Maar Argentini had ook wel de specialist, Payat, die maakte er een ja. 12, geloof ik. En als je die hebt en van de weer, dan heb je een meerwaarde. Maar er worden ook heel veel foto's gemaakt. Maar nog, nog even doordenken dan. Stel dan dat de bond het heeft gedaan, ook al zeggen ze dat niet... om die sport in India spectaculairder en populairder te maken. Stel dan dat dat de reden is. Is dat dan een goede reden? Nou, ik denk als je... Nee, ik denk het niet. Je kan ook gewoon zeggen, de, de sport is voor de liefhebber. Ja, maar dit nee, is ook gewoon uh, spel-innovatie? Nee, kijk, wat, we commercieel, wat we in het volleybal gezien hebben... Wat we commercieel, zelfs natuurlijk in de... tennis. Tennis ging ook naar, naar de Aziatische markt, omdat er heel veel geld lag. Hè. Dus logisch, je haalt China erbij en Japan. Je weet gewoon dat je een nieuwe markt open met heel veel mogelijkheden. Dat je India erbij haalt, snap ik. Pakistan ook. Nu doet Pakistan mee aan de Champions Trophy... terwijl ze daar sportief helemaal niks te zoeken hebben... op grond van een plaats op de wereldranglijst. Duitsland had daar eigenlijk moeten staan in plaats van Pakistan. Ik snap op zich dat je wil kijken... want de EAL is altijd de kraamkamer geweest voor nieuwe regels. He, dus uh, op zich zijn die allemaal... He, ook de zelfpaas komt ook daar vandaan. Alleen dit is een regel die in mijn ogen te zeer is genomen... omdat ze de macht of de invloed van, van, van, van, van die strafkorderen willen terugdringen. En dat, dat vind ik raar. Ik wil nogmaals, en terwijl die macht helemaal niet zo nee, groot die is. die is niet zo groot als, als mensen veronderstellen. En bovendien, het hoort bij het DNA. Ik vind op zich die regel van 40 seconden... Duurt vaak veel te langer. Maar bij de corner kijken we ook maar naar het laatste EK hier in Nederland. Je voelt dat het, dat het publiek het mooi vindt. Er komt de corner. En de, we gaan het voorbereiden. En een mooi, mooi, mooi muziekje erachter. De ontlading. Het spel tussen de aanvallende en de verdedigende corner. Dat vinden mensen mooi om naar te kijken. Ja. Waar, waarom zou dat raar zijn? Waarom zou dat maar één punt moeten zijn in ja. een veldgoal of, of een inticketje twee? Ik vind het raar. Oké, okay, duidelijke argumenten. Wat, wat is nu eigenlijk de afspraak? Is, is het nu een spelregel met de is, is het echt een experiment? Is het een keer afgelopen? Of is het nu gewoon voorgoed? Nou ja, afgelopen? er zijn wel meer experimenten bij de Bond. In de eerste klasse wordt nu gespeeld. Het mag een wedstrijd die moet beslist worden, dus worden er shootouts gespeeld? Nou ja, dit was nog even de vraag in juli... vlak voor het begin van dit jaar, deze jaargang van de hoofdklasse. Uh, de spelers die ik coach, die zijn het er allemaal niet mee eens. Ik bedoel, een gelijkspel hoor je er mee eens. Nee, dat hoort bij de sport. Je moet er natuurlijk voor waken dat je conservatief bent. Aan de andere kant, uh, je hebt gewoon een competitie. Wat is er mis met de regels zoals die nu zijn? Is de, is de winnaar eruit halen? Maakt dat de sport spectaculairder? ja, maar, het maar de shootout is nou juist een onderdeel wat ook, ook een heel extra mooi onderdeel is geworden in het hockey. want vroeger de strafbal, dat vonden we dan vaak, nou ja, die gingen heel vaak in. Die shoot-out is een prachtig gevecht waar we in Nederland niet zo heel erg goed in zijn. Ja. Nou, maar je He? kan wel een middenweg bedenken. Ik heb bijvoorbeeld in, uh, in Mexico gezien dat ze bij de onder 17, onder 19 wedstrijden na afloop penalties nemen. Ja. En dan de winnaar van die penalties, dan wordt het wel 1-1, maar dan nemen ze penalties. En dat uh, als een soort doelsaldo neem je dan de winst van die penalties weer mee in de ranglijst. Dus je kunnen wel doorslaggevend zijn. Dat zou natuurlijk ook nog een oplossing kunnen zijn. Ja, ja dat ja. als, als, uh, als je de stand best... van de Hockey India League na één wedstrijd bekijkt, mm. dan heb je ploeg. Met vijf punten, drie punten, één punt. Je moet dan helemaal alles doelpunten voor tegen ja. strafkorn. Dus dat moet je helemaal afbellen voordat je begrijpt wat die stand inhoudt. Ja. Maar ja. Hoe, hoe zit het dan met de besluitvorming hier? Uh, je zegt nou, mijn, mijn spelers zijn er eigenlijk allemaal niet blij mee. In ieder geval zo dat um, dat aan de dijk zet. Maar internationaal gezien, ja, heeft het zin om te protesteren bijvoorbeeld? We zeggen nou, wij vinden het belachelijk. Uh, nou, ik. Kun je over twijfelen. De, daar zou een atletencommissie over mee moeten spreken. De, de alle de onderliggende bonden onder de FIH die praten daar natuurlijk over mee. Ik heb het idee dat de druk van de commercie op het moment heel erg groot is. En de angst dat het geen Olympische sport meer is. En wat je ook mist, is denk ik ook gewoon al heel lang een technisch directeur bij de Internationale Hockeyfederatie... die ook met coaches kan overleggen, eh, ook inderdaad beleid kan, kan ontwikkelen... van hoe gaan we die, hoe gaan we die sport internationaal eh, blijven ontwikkelen. Maar ik vind, ik sowieso, kijk naar die NHL nu. Hè, het is een Nederlands feestje, het eh, bijna geen enkel ander land wil organiseren. Hè, een toernooi met 18 finales en kwart finales. Ja, waar gaat het eigenlijk over? Ik vind het een soort tussenseizoen van niks. En we hebben weer drie van de vier ploegen straks uit Nederland... die de halve finales gaan spelen. Ja, jongens... Hoe geloofwaardig ben je nog? Het is ook heel geforceerd om die sport wat meer internationale allure te geven. Terwijl hockey gewoon mondiaal een kleine sport is. Dus ja, het is niet, zijn niet makkelijk op die plek komen. En de gekomen, oplossing nee. daarvoor, die zit hem eerder die bij het cricket ook op gehaald. Je moet investeren in structuren, organisaties bij landen... die misschien kunnen aanhaken Precies. vanwege ledenaantallen. Ja. Dan dus stuur daar goede coaches naartoe, stuur daar geld naartoe. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika heeft in potentie net zoveel hockeyers als Nederland. Er wordt ja. niets mee gedaan, doodzonde. Ja. Ja. Jeroen Bijl is aangesteld als technisch directeur... Ik ga niet aan jou vragen als coach van Pinocchio of je dat een verstandige keuze vindt, want dan ga je toch ja op zeggen. Nee? Ik vind het niet per se een verstandige keuze. Ik vind het ook niet een onverstandige keuze, maar ga verder met de vraag. Je weer goed uit. Nou, ik heb wel een antwoord. Ik vind het vreemd dat er geen reden genoemd waarom hij het is geworden... Dat vind ik interessant. Niet omdat hij geen hockeyer is. Maar waarom niet wel een oud-hockeyer? En de vraag is, wat is eigenlijk zijn opdracht? Wat moet hij bereiken? Waar moet hij voor gaan? In eerste instantie conflictbeheersing, denk ik. Er speelt nogal een conflict tussen de clubs en de internationals. Daar gaat hij niet over. Het wordt een visetje. Dat, was een, ja, dat, ja, dat is, wordt wel zijn eerste opdracht natuurlijk. Ik denk dat, dat, dat die zoek niet zo heen gegeten wordt. Dat is ook, dat is ook, ook iets wat al jarenlang speelt. Hè? Ja. Die, ja. Dat ja. Gaat maar hij heeft al zelf oh. al gezegd... ik hoop dat het opgelost is voordat ik... Maar ga door Jesse, want wat voor opdracht had je dan graag uh, uh, gezien voor hem? Nou ja, je ziet dat het hockey de laatste jaren... op zijn minst wisselvallig presteert. Eén grote prijs 2007 EK. Daarvoor en dan 2008. Was uh, goud op de Olympische Spelen in Sydney. Daarna is er niet veel meer gebeurd. Als je kijkt naar uh, ook hoe het internationaal nu. Je hoeft het niet met me eens te zijn, Ruben, ja, Maar <laughs> Nederlandse hockey moet voor goud gaan. Zeker met deze leden aantallen Zijde en infrastructuur. Zilver, in Londen, uh, Zilver, Zilver in Londen, ja. Goed, We hebben een paar tweede plaatsen gehaald. Nu ook gewoon... wereldkampioen. kampioen. Ik ben, ben met je eens. In Rio zijn ze keihard door het ijs gezakt. Eh, en daar moesten ze ook gewoon een nieuwe cultuur ontwikkelen. Alleen ik denk dat zij denken... met Bel iemand van, van buiten te halen. Zoals, zoals vroeger Joop Albeda een soort bondendokter was. He, die gewoon ik denk... met zijn kennis van zaken... andere bonden... Uh, Klopt, en dat kan ook gezet. misschien heel goed zijn. Hè, dus ja. ik ben er helemaal niet tegen... Alleen wat belangrijk is, is denk ik dat de bond weer gaat zien... dat de hoofdklasse, um, dat de, hoofdklasse de basis is voor Oranje. Uh, en niet het Nederlands elftal de basis voor Oranje. Want nu krijgen we een pro-league... waardoor de hoofdklasse naar twee ja. keer twee maanden wordt ingekort... met allerlei dubbele weekenden. Um, de internationals vliegen uit, komen weer terug. Wanneer kunnen ze trainen met hun clubs? Het wordt allemaal steeds ingewikkelder. Uh, ik denk dat de opleiding van corners een belangrijk ding is. Wat ondergeschoven is, wie gaat Ming van de Wereld straks opvolgen, we weten het niet. Nou, zo heb je een aantal uh, dingen waarvan ik niet weet of de bond daar nu echt een heldere kijk op heeft. Okay. Nou, ik denk het wel. Nou, ik denk in die zin wel. Maar ik denk dat de bondscoach. Uh, en van Kanders weet ik het 100% zeker. Ik denk dat Erlison ook wel zo denkt. De bondscoach heeft juist altijd gezegd: Ik wil meer ruimte voor internationals. Die, die was juist hartstikke blij met vier maanden. En dan kon hij natuurlijk die, die, die, die World Hockey League speler die nu afgelopen is. En nog een keer op stage. En, en de, de hoofdklasse terug naar acht of tien clubs. Tuurlijk. Dat wil ook, hij wil ook de hoofdklasse natuurlijk inkrimpen. He, want iedereen zegt van het is te veel. En daar spreekt natuurlijk de hoofdklassencoach in terecht. He, een ploeg die uh, nou ja, niet altijd in het linkerrijtje staat. Uh, die, die ook wil zor zorgen dat, dat hij ook kan opleiden. En dat, dat Hoe is de voetbalbond afgelopen na 96? Daar weet jij veel van. Nee, tuurlijk. Nee, maar <laughs> daar zie je hetzelfde. Nee, maar daar zijn alle internationals. Van, kijk, je hebt namelijk... De hoofdklasse is de sterkste competitie ter wereld. Dat is een heel ander iets dan volleybal... waar de competitie... Nou, nu staan we helemaal niets meer voor. Er staan alleen maar recreanten en hobbyisten in de eredivisie En coaches die ook maar niks verdienen op één, twee... Nou, in hockey hebben wij de sterkste competitie ter wereld. Dus die moet je ook gewoon in stand houden. Daarom komen er ook heel veel buitenlandse spelers naar ons toe... waar we ook onder hebben geleden wij vijfers hebben. Piat opgeleid in Nederland om, uh, om zo Argentinië... Hè, in, uh, in, Rio, in Rio toen Olympisch kampioen te maken met zijn strafkorn. Dus het is wel degelijk van belang dat die hoofdklasse de basis blijft. Daar ben ik met je eens. Alleen wil je internationaal mee, dan is het heel lastig... Om die international. Je ziet dat die internationals duidelijk beter hockeyers zijn geworden, ook door die extra trainingen. Dat ze ook wel... allemaal bij top 5-6 ja. spelen, waardoor ja. de anderen ook iets waar de hoofdklasse met een technisch directeur ja. over zou kunnen praten. Absoluut. aantrekken van buitenlanders, buitenland. En bij de kosten de is, gaat van ja, doorstromen. Bij de vrouw is dat nog veel ernstiger nog dan, dan bij de mannen, natuurlijk. Hè. Bij, uh, bij de vrouw kun je de top 4 al bijna invullen. gaat misschien nu iets veranderen. Maar of. Of Jeroen Bel zich daarmee bezig gaat, nou ik weet het niet. Maar ik denk dat hij wel heel goed van. Het is wel een man die heel goed denkt in structuren. Die ook precies weet van nou, ja. hoe kun je nou een, een goed beleid ontwikkelen richting Tokio. Dit soort dingen zijn hele wezenlijke vraagstukken waar hij ook vanuit volleybal naar kan kijken. Ik heb het al meegemaakt. Voor de luisteraars luisteren naar een, een op eentje tussen Jesmeer en uh, Robert <laughs> over, over de hockey. Het kan nog doorgaan tot uh, kwart over twaalf vannacht. Maar uh, we gaan hierover. Niet... Overigens ja. wil ik nog één ding zeggen. Wat hij Kort zei, nog? Jeroen Bel, was: goed. ik ga uh, met heel veel mensen praten en dan zien wat er gaat gebeuren. Ja. Na zijn aanstelling. Dus jij wacht nog op de uitnodiging voor kopieën. Dus wat was de opdracht nou? Nou ja, Vanuit dat... de bond, wat jij zegt dat hij er wel degelijk is. Nou, ik, ik, ik denk dat hij. Wat is de blik, moet je, toch? Kijk, Hij moet ervoor zorgen dat er twee gouden medailles komen in Tokio. Tans, hij moet de basis leggen, zeg maar. Ik denk dat hij het fundament moet leggen. Waardoor zo'n beleid is en zo'n structuur is dat we uh, in Tokio het en de mannen en de vrouwen een gouden medaille zouden kunnen halen. Okay. Maar dan moet hij ook gewoon een keer. Ja, dan moet hij zeker ook gewoon met jou een kop tegen drinken <laughs> en zeggen: van, Nou, hoe gaat het dan in, uh, in Amsterdam bij Pinochet? En, en, en, en hoe kijk jij het nog tegenaan? Ik, als ik hem was, zou ik zeker met alle coaches in hoofdlassen gaan praten absoluut. Tot hier. Yes, mensen, hoe laat moet jij beginnen ja. morgen bij de NOS? Heb je morgen dienst? Ik heb morgen moet ik om half vijf training geven. Oh, half vijf, en een ja. nog een keer. Oh, ik, ik zocht een reden om je naar huis te kunnen sturen. Maar, ja. Ja. Ik, ik, wou, ik wou zeggen, ga maar. Ja. Goede eh, hockeygat. Dank je wel voor je hier naartoe. We gaan het even hebben over het debuut van Slatan Ibrahimovic... bij LA Galaxy tegen Los Angeles FC. Galaxy won met 4-3 en die 3-3... Dat was me er een. Ik denk dat jullie hem allemaal gezien hebben inmiddels uh, online. Nee, Danny? Nee, ik niet. Nee. Echt niet? Nou, Henk, beschrijf hem eens eventjes. Ja, hij nam al onze patoffel en hij vloog erin. Ja, is, uh, nou, dat hey, is wel prachtig. Hey. Dat, dat, uh, ja. uh. dat had ik ook kunnen zeggen. Je hebt zeker een cursus storytelling gedaan. Dat had ik ook kunnen zeggen. Dat doet hij wel, wel eens varen. Ja. Robert, uh, ja, iets beeldigen graag nog. Nee, hij kan het paard <laughs> van achteruit en je ziet hoe hij hem aan... En hij kijkt natuurlijk ook al Hij ziet in zo goed dat de keeper iets te ver is. Hij is er wel fantastisch in, denk ik. Je je je vanaf de middenlijn, ja, nee. Die 10 meter voorbij van, de middenlijn. Absoluut. Dan alleen dan, dan zie je wel weer meteen de shirt uit. Weet je wel, al die tattoos en zo. Hij loopt als de koning loopt, hij weer door. De ik vind, ja, oké, okay, het is wel LA ja. Galaxy. Het is dus een iets ander ja. niveau. Maar ja. hij maakt ook nog een keer de 4-3. Dus nou ja, en, en vervolgens uh, zegt op de persconferentie dat hij bijna uh, bij al zijn eerste wedstrijden ja. van de clubs waar hij is, ja. uh, scoort. Dat hebben we even gecheckt. En dat en, klopt. Het publiek vroeg ons later. Hij dan, het het. alleen bij Ajax niet. Ja. En Ajax bij, bij Ajax was het tweede goal. Bij de Ajax heeft hij de eerste wedstrijd ook maar zeven minuten gespeeld. Ja. Even uit mijn hoofd. En bij ja. Man United geloof ik dat hij ook bij zijn debuut niet heeft gescoord. En bij alle andere andere ja, wel. een fenomeen natuurlijk. Ja, ik ik, ik, ik, ja. ja? ja ik kijk <laughs> graag naar hem. En, en de vraag is natuurlijk: is hij op het komende WK nog aanwezig? Uh, nu 36 jaar. Hij zegt zelf. Als ik wil, ben ik erbij. He? De bescheidenheid <gij> zelf. Ja, ja, ja, ja, daar hoeft niemand he? voor te bellen. Ja, <gij> ja, ja, ja. Nee, maar daar hoef je er ook alleen maar voor te trainen. Want ja, ja, voetballen tuurlijk. hoef je hem niet meer te leren. Nee, nee het is, ja, zolang je dit soort doelpunten maakt, kun je het ik ook blijven al doen. Alleen ik, al ik, ik denk wel dat je als coach heel goed met hem moet praten. Wat voor rol heb je? Want als het echt alleen maar om hem moet draaien. Maar die man is natuurlijk nog steeds een meerwaarde. Aan de andere kant heeft Zweden zich wel geplaatst zonder slaat. Dus ik Hij komt er niet meer bij. Ik denk ook niet. Het zou leuk zijn om hem te Nee? Nee, ze hebben inderdaad. Uh, zich geplaatst. Ja, zonder hem. En niet alleen dus, uh, onze pool, maar ze hebben daarna Italië door wat ik even uitgekregen. Ja, te Met een, uh, ja. een collectief, een steeds collectiever ja. team. Precies. Dat kon je al, dat kon je echt, ja, dat klinkt een beetje, maar dat kon je ja. al voorzien toen ze begonnen aan die reeks. Ja. Dat het zonder Ibrahimovic... dat het werkt gewoon met dat soort voetballers. Absoluut. Het is inderdaad, het is een aparte, ik, ik, ik noem het geen fenomeen, het is een aparte jongen. Maar uh, vaak kan je er als ploeg uh, ook beter wel zonder. En hij is inderdaad 5, 36 jaar. Hij is natuurlijk niet voor niets ook bij United weg. Hè? Nee, tuurlijk. Want wij vinden dit even leuk. Voor de rest ja, gaan we dat nooit meer zien. Want bij dat wel, galaxy, maar de hele Galaxy gebeurt niet. Wel maar zwaaknieuwen sturen natuurlijk. Eh? Je het ook wel even ja, jawel, wel maar hij is uh, ja. met, met dat lichaam en zo... Uh, hij heeft nog ja. niet het lichaam om nog heel lang door te gaan... Maar denk je dat er als mens met zo iemand gebeurt? Als hij straks, dat het inderdaad een beetje klaar is... dan ook bij zo'n Amerikaans team... die jongen heeft natuurlijk een ego... dat is groter dan de hoogste bergwaardig. Maar zijn bankrekening ook hoor. Ja, maar dat maakt het niet goed, denk ik. Nee, maar die gaat echt wel wat vinden, hoor. Die gaat echt wel iets in reclame doen... of als commentator gekke vragen stellen... weet ik het, zoiets. Nog even over het WK, want zo'n gekke gedachte is het niet. Ik zit even naar de laatste uitslagen te kijken... van die oefende Ze hebben verloren van Chili... En ze hebben met 1-0 verloren van Roemenië. Dus ja, als het een beetje begint te rollen in Zweden... en de pers gaat zich ermee bemoeien en er komen wat fans die... Ik ben dat met Henk eeskeep wil ook terecht dat Koeman tegen Wester zijn heeft gezegd... Wester is leuk om leuk geweest, maar je speelt nu ergens in Qatar in een zandbak. Dat is geen competitie die ik al te serieus neem. En dat zal natuurlijk ook gelden voor Slaat. Want is je leuk dat die scoren echt Galaxy. Maar laten we het wel even kijken. Nee, ook vaard. niet voor in de kleedkamer met onze ervaring. Of juist niet voor in ja, de kleedkamer. We testen tegenwoordig toch ook gewoon echt die conditionele niveaus van die, van die spelers. Ja, weet je, nee, maar, het is toch niet zo dat, dat je alleen maar in een competitie uh, goed, uh, goed moet zijn. Weet je wel? Dat je een goede competitie moet spelen. Ja, soms kun je ook in een goede competitie gewoon over de kop uh, getraind worden. Of over de kop gespeeld worden als dus je te veel wedstrijden doet. Maar, maar kijk, als je ziet. Maar kan niet niet een beetje erover. Van Persie uh, nemen. We hebben Sneijder ook gezien in wedstrijd uit tegen Frankrijk. Dan weet je gewoon dat het klaar is. Hè. Overlopen en uh, helaas. En natuurlijk, alleen nogmaals, dat, dat ik hetzelfde als wat Henk zegt. Als je Slater erbij had, dan had hij zo'n ego in je kleedkamer. Dat het team ja. heeft zich geplaatst zonder hem. Het is maar de vraag of die jongens hem nog wel accepteren. Ja, op, dat op, is iets anders. Hè, ja. En bovendien kan Slaater ook. Die, die speelt echt geen 90 minuten meer. Zeker niet op een WK. Dus ja, moet je hem dan nog verhalen voor die 1-2. Ja, ja, dan kan de prijs wel eens inderdaad gewoon te hoog zijn. Dus ik zou het leuk vinden om nog je te zien hoor. Maar ik kan van wel. Als de Goed dat commercieel gezien kan niet. het commercieel zijn, maar als sportief, sportief gezien zou ik me ook in ieder geval wat bedenken. Ja. Oké, okay, nog heel kort over basketbal. Dat is een ontzettend hot in Groningen. Donar staat bovenaan in de competitie, won onlangs de beker en bereikte de halve finales van de Europe Cup. Dat laatste is met name nogal in het oog springend, want het is voor het eerst sinds 2001 dat er weer een Nederlandse club bij de laatste vier van een Europees toernooi zit. Ze dus moeten nu opnemen tegen Rijen Venetia, dat is de kampioen van Italië. Bijzonder. Ja, we hebben het wel over het vierde Europese niveau begrepen. Dus dat moeten we wel even relativeren. Met alle respect voor, voor wat Donner doet. Maar, het is de vierde, ja, ja het is het vierde. Uh, ja, er zitten nog een paar Europa Cup dus het is boven. Het is, het is in in volleybal heb je een aantal gradaties. Dus het is niet, het is niet de Champions League wensen in de halve maar als het voor het eerst gebeurt sinds 2001 is, is het duidelijk uniek. kunnen wij het toch ah, wel ja, stellen. Oké, okay, maar goed. Maar nogmaals, ik wil het in die zin een beetje uh, relativeren. Dat het niet uh, zeg maar in de Champions League is. Maar ja, ook daar zie je Donar is jarenlang aan het bouwen: bouwen, bouwen, bouwen. bouwen. Heel goede structuur. Uh, de juiste Amerikaanse halen, want het is het altijd de vraag van, haal je de goede binnen, zijn het ego's of zijn het teamspelers? Ja, doen ze goed. Er staat wel een fundament daar in Groningen, absoluut. Ja. Goed. Um, eens Henk, toch? Ik kijk jou nu aan. Nou, ja, de, de, de, de FC Groningen zou er jaloers op zijn. Absoluut. Ja. Nou, zeker weten. Ja. In, de, in de groene Euroborg, want dat, uh, dat trekt allemaal niet zo, maar dit leeft enorm. en Nee, dat is prima. Ja, ja. Het verkocht altijd dat volleybal en, en basketbal zijn op dit moment... echt gewoon de sporten in Groningen en niet voetbal. Ja. Nou, morgen uh, weer een langs de lijn de omstreken vanaf half negen. Dan ook met uh, twee mooie Champions League duels. Juventus tegen Real Madrid en Sevilla tegen Bayern München. Is er eentje die eruit springt voor jullie waar jullie je op verheugen? Kort ja. nog even. Jules Verreal. Jules ja. ja. ja. Jij ook, Jules Verreal. Danny ook. Boeien, prima. Boeien. Ik vind het <achtets> prima. Ja, als al prijs te, tegen Roubaix is, dan dan het morgen van de week Maar mooi, gewoon je specialiteit kiezen. Dank jullie wel. En Koontje, Denny Nedersen. Leve vol tegen Manchester City woensdag. Leve tegen Mass City, zeker. Ja, Dankjewel. Robert Mizet, voor vanavond. Dat was het wat ons betreft. Maar u weet het, we sluiten nu het af zonder Diederik. Ik heb geen idee waar je het over gaat hebben, dus ik zou zeggen Diederik, Kom er maar in. Ja, er was vandaag weer nieuws over Amin Younes... die een paar weken geleden uit de selectie werd gezet bij Ajax... en teruggezet werd naar het belofteelftal. Maar vandaag zei Michael Reiziger, de trainer van Jong-Ajax... dat Younes ook bij hem niet aan spelen toe zal komen. Dus uh, dan zou hij zich de rest van het seizoen moeten richten... op de trainingen bij Jong-Ajax. Maar uh, ja, dat is ook niet handig... want dan zouden ze daar een oneven aantal spelers hebben... En dat is lastig als je een partijtje wil doen. Dus er is nu een oplossing gevonden. Uh, Younes zit de rest van het seizoen op de tribune... bij de trainingen van de E4. De E4 van Ajax is natuurlijk een veelbelovend elftal. En Younes is dan ook zeer gemotiveerd... om daar op de tribune te zitten. En wie weet, als hij weer in genade wordt aangenomen... bij de clubleiding, dat hij dan op een gegeven moment ook weer... Uh, op de tribune mag zitten bij de wedstrijden van de e Dus Amin Younes, langzaam weer op de weg terug. Zo Zometeen het oog met Chris Kijnen. Wij zijn er morgen weer om half negen. Graag. Uh, Tot dan. morgen. En NTO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in. In het holst van de nacht. Laat je meevoeren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.